Het is in verband met een onderzoek naar een vrij belangrijke diefstal. Waar mm -hmm. dit document bij gevonden werd. Mm -hmm. Maar waar we verder niks over kwijt kunnen. Ik begrijp het, ja. Eh, gezondheid, hè? Ja, oké. Het is een intrigerend papiertje. Ik denk dat je bij mij aan het juiste adres bent. En weet u wat het betekent? Rotas Opera Tenet Arepo Sator. Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen dat die vijf woorden vrij speciaal geschikt staan, hè?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 De uiteinden tussen de koord om je middel. En dan de kazuifel. Ja. Zo. Ja. Je gaat tot voor het altaar. Ja, buigt, buigt. Ja. Hm. In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Uitstekend. Het inleidend gebed. Ja. Helemaal. Alles, hegie. Alles. Ik wil je hele mis nog eens checken. Die nonnekens mogen niet de minste argwaan krijgen, hè? Oh ja, en dan is er nog iets in het algemeen. Ja. Vergeet in schemelsnaam nooit je oogdruppels. Ja. Met van in. Goeiemorgen, Pieter. Hido? Rechtstreeks vanuit de radiostudio. Hoe geslapen? Zeg, weet je wel hoe laat het is? Ah, bij derde tikje twee voor zeven. Ik dacht, laat ik voor alle zekerheid maar eens bellen. Hij nee. zal de uitzending zeker niet willen missen. Oh, nee. Vang ik daar enig raar geluid op, Biedert. En dan heb je mij die duveldrinkers. Als die eerst een avond in de wijn vliegen, zijn die zaterdag geen mens. Ik voel me prima. Verdomme versamen. Ja ja, ja, ja, ja. Ik weet het. Ik weet dat je me dankbaar bent voor die telefoontje. Leg maar vlug neer, Pieter. En zet de radio aan. Het bericht komt er zo.